Met het NWS Journaal. Frankrijk gaat de zoekactie naar vakstukken van vlucht MA 370 uitbreiden. Het land is van plan om meer materieel in de lucht en op zee in te zetten bij het tropische eiland Réunion. Dat meldden Franse media. Op het eiland in de Indische Oceaan zijn deze week opnieuw brokstukken aangespoeld die mogelijk afkomstig zijn van het verdwenen MH 370-toestel. Er zouden onder meer een deel van een vliegtuigraam en kussens van vliegtuigstoelen zijn gevonden. De Boeing van Malaysia Airlines met 239 mensen aan boord verdween in maart vorig jaar. Het toestaal was op weg van Kuala Lumpur naar Peking. Bij het aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel komt binnenkort een extra opvanglocatie. Het gaat om een ruimte waar nieuwe asielzoekers de tijd tot een registratie door het COA kunnen overbruggen. De Nederlandse asielzoekerscentra zitten overvol. Daarom is bij het aanmeldcentrum in Ter Apel een achterstand ontstaan. Het Afghaanse leger en de politie verliezen per maand zo'n 4000 man, het merendeel vanwege desertie, dat zegt de Amerikaanse generaal, die verantwoordelijk is voor de NAVO-missie die Afghaanse militairen en agenten traint. Belangrijkste oorzaak zijn de slechte organisatie, het gebrek aan training en de soms jarenlange missies die ze moeten uitvoeren.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 Het weer. Vanavond kan in het Zuidoosten een omweersbui ontstaan. In de rest van het land blijft het droog en zijn er opklaringen. Morgen begint de dag met vrij veel zon. Maar in de loop van de middag en de avond is er kans op een flinke onweersbui. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. FM! Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 This this time.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 Je t'es prêt à graver ton image. Allons benoît sous mes paupières afin de te.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 Shines. Sierra smile.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 is a ghost town are so sad. Feeling like a grenade